1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Kabinet voor het eerst na de vakantie weer bijeen. Beurs in Amsterdam in de plus door koopjesjagers. En wielrenster Marianne Vos bij de Olympische Spelen alleen in actie op de weg. In het zuidoosten zijn er nog een paar buien. In het noordwesten wordt het droog. De zon breekt goed door. En het wordt 19 graden op de wadden. Tot 23 in het zuidoosten. Morgen overal zwaar bewolkt. S'middags enkele buien. Dan 22 graden. En zondag vooral in het Zuidoosten kans op stevige buien. Na maandag wordt het een aantal dagen meest droog met zonnige perioden. Eerst naar Den Haag. Alle ministers zijn weer terug van vakantie... en ze vergaderen vandaag voor de eerste keer in de ministerraad. Politiek verslaggever Peter Blok. En hoe zien ze eruit na de vakantie? Nou, ze stralen allemaal uit dat de vakantie hen goed heeft gedaan. Ze hebben er weer zin in, ze gaan ervoor. Ze straalden ook vooral veel rust en vertrouwen uit. De wereld om ons heen staat al misschien in brand... maar wij staan er in Nederland veel beter voor. Wij zagen al eerder de noodzaak van hervormingen en bezuinigingen... En dat pakken we allemaal voortvarend aan. Ja, dat is een beetje waar ze het over hebben vandaag. De, de toestand, de crisis. En ja, het gaat natuurlijk vooral over de eurocrisis. En uh, ja, moeten misschien nog wel nieuwe miljarden richting Brussel... Um, ja, bron van onrust op de financiële markten de afgelopen uh, weken natuurlijk. Uh, hoe staat de Nederlandse economie ervoor? Hoe gaat het wereldwijd? Ja, die vragen komen natuurlijk vandaag uh, allemaal langs. Ja, en uh, wat, hoeveel moet er bij dat noodfonds van 750 miljard... als dat nodig zou moeten zijn? Ja, en natuurlijk gaat het ook over alle verwarring die is ontstaan... over de miljarden die we kwijt zijn aan het redden van de euro. En natuurlijk ook over het gevoel van de oppositie dat Rutte de afgelopen weken niet te zien en te horen was. Want de oppositie die heeft dat wel duidelijk gezegd. Hè? Rutte was eigenlijk onzichtbaar. Ja, terwijl de financiële wereld in brand stond. Ja, we hadden hem de afgelopen drie weken helemaal niet gezien of gehoord. Tenminste, één keertje gezien op Dance Valley. Dat neemt de oppositie hem kwalijk dat hij onzichtbaar was. Maar ja, wat had hij kunnen doen? Nederland staat er ten opzichte van veel andere landen relatief goed voor. Dus Rutte hoefde zijn ministersploeg niet voor crisisoverleg bij elkaar te roepen. Vindt vicepremier Maxime Verhagen.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 dan uh, is het uh, natuurlijk een volstrekt andere situatie. Dus op het moment dat je gaat zeggen... ja, in Frankrijk komt de president wel uh, in het Verenigd Koninkrijk... en dat had hier in Nederland ook moeten gebeuren. Wij staan er uh, goed voor. Dus ik moet zeggen dat de oppositie hier eigenlijk... Uh, meer ketelmuziek maakt dan nodig is. Ja, en uh, wat had uh, Rutte kunnen zeggen? Meestal leidt dat tot nog meer onrust en paniek en speculaties. Dus uh, hij, onze premier Mark Rutte... die deed er de afgelopen weken het zwijgen toe... Ja, en Vandaag zal hij vooral heel veel rust en vertrouwen gaan uitstralen... is de verwachting. Ja, Toch, die miljarden die vliegen je om de oren... wat er allemaal uitgegeven moet worden in noodfondsen en wat al niet. Prinsjesdag staat voor de deur. Echt een vrolijke dag, kun je het er ook niet noemen vandaag. Nee, en uh, die Prinsjesdag zal ook geen vrolijke Prinsjesdag worden... want het kabinet wil orde op zaken stellen... gaat de broekriem flink aanhalen... wil 18 miljard minder uitgeven in 2015. Volgend jaar al 6,5 miljard... Daarover gaan de ministers de komende week in conclave Pijnlijke maatregelen die wij allemaal gaan merken in onze portemonnee... die zijn nodig, zegt het kabinet, om Nederland weer financieel gezond te maken. De zorg wordt duurder, het pakket kleiner, kinderopvang wordt duurder... en ga zo nog maar even door. Dus een heel vrolijke Prinsjesdag met leuke cadeautjes voor ons... dat zit er dit jaar niet in. Maar extra bezuinigen, dat hoeft voorlopig niet... zegt minister De Jager van Financiën.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 Ja, maar een schepje erbovenop, dat doet hij dus voorlopig niet. Hij wacht het Centraal Planbureau nog af. Dat zei politiek verslaggever Peter Blok. Behalve op de A13 zijn er afgelopen zondag ook auto's op andere snelwegen beschoten. Ook op de A4, de A12 en de A16 sloegen automobilisten zondagmiddag en avond de schrik in het sloeg hen de schrik om het hart toen hun auto autoruit met een knal sneuvelde. Bij de politie is 19 keer aangifte gedaan en vermoedelijk loopt dat aantal nog op. Een dader is nog niet in zicht, zegt Frans Zuiderhoek van het Korps Landelijke Politiediensten. Inmiddels hebben 32 uh, mensen contact uh, met ons opgenomen. Uh, maar daar zit nog niet uh, de gouden tip tussen waardoor we direct een aanhouding kunnen overgaan. Op dit moment uh, vragen we getuigen met name die uh, met een kenteken kunnen komen of een goede omschrijving van de auto uh, of die uh, naar ons willen bellen.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 In Amsterdam slotenvaart is een klopjacht aan de gang op een gewapende man. Hij zou rond 10 uur vanochtend een andere man hebben neergeschoten in de Borgloonstraat. Volgens buurtbewoners werd het slachtoffer in zijn nek geraakt... en vluchtte er daarna iemand met een zwarte helm op weg. In de jacht op de schutter wordt een helikopter ingezet... een nabijgelegen park wordt uitgekampt met honden... en dat slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.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 Volgens de Wereldomroep is de kans klein... dat de beslissing van de Saoedische overheid ooit wordt teruggedraaid. Die website zal waarschijnlijk geblokkeerd blijven. Dan de aandelenbeurzen in Europa. Hoe is het ermee? Nou, ze staan op winst. Dankzij koopjesjagers. Nerveus begonnen handel. In de loop van de ochtend kropen die koersen toch omhoog. Vooral die van de bankaandelen. En dat allemaal nadat gisteravond de Europese toezichthouder... besloot om het short-selling te verbieden in vier Europese landen... Economie-redacteur André Meijnen. Maar hoe hangt de vlag erbij nu op dit moment? Op dit moment uh, winsten op de borden van zo'n 1 à 2 procent. Ajax op dit moment 1,2 procent hoger op 286 punten. Vooral dus, zoals je zegt, koopjesjagers op zoek naar omlaaggevallen aandelen. Is dat nou ook toe te wijzen aan dat besluit over dat shortselling? die besluit om dat in vier landen te verbieden? Nou, ik denk het niet. Uh, het is gewoon helemaal niet duidelijk wat het effect van zo'n maatregel is. Het is ook helemaal niet te meten. Want je weet dus niet wat uh, speculanten, beleggers gedaan zouden hebben zonder een verbod. Uh, dat weet niemand. Dat gaat nooit niemand weten. Dus meet. Maar is het nauwelijks om te zeggen van uh, het komt hierdoor of daardoor. Uh, bovendien kan zo'n maatregel ook helemaal niet een koersdaling voorkomen of een koersstijging bevorderen. Uh, het is vooral bedoeld natuurlijk om, om rust te creëren. Niet meer onrust dan er nodig is. Uh, geruchten mogelijk te stoppen en speculanten af te schrikken die het uh, voorzien hadden op veel te lage koers. Rust creëren lijkt me belangrijk. Uh, dan is het toch vreemd dat Nederland dat niet ook wil dat verbod op shortselling. Nou ja, elk land maakt natuurlijk een beetje zijn eigen afweging. Weliswaar natuurlijk een Europees verband. Want wat heeft het voor zin om iets in Frankrijk in te voeren... als je op andere markten ook tegenwoordig terecht kunt digitaal met handelen en zo meer. Uh, maar er is er uitvoerig over gesproken. Het zijn natuurlijk met name die vier landen die al zwaar onder vuur lagen. Uh, België, Frankrijk, Italië, Spanje. Dus die landen hadden het meeste last ervan. Andere landen uh, minder, wel met een soort afgeleide, Want het spoelde maar van, van Frankrijk over naar ons. Maar vooralsnog voor de AFM geen aanleiding om hier ook zo'n verbod in te stellen. Nou, geen verbod dus op de short shortselling in Nederland. We um, te kijken terug op turbulente beursweken, dat kunnen we toch wel zeggen. Gedaalde koersen. Wat is nou de schade tot nu toe? Nou, als je, zeg maar, als je nu de, de, de rekening zou opmaken. dat iedereen op tafel moet komen met uh, wat zijn of haar verlies is. Uh, dan is de schade behoorlijk. Want de beleggingsresultaten zijn natuurlijk erg mager. Dekkingsgraad van pensioenen is onder druk komen te staan. Aandelen hebben dikke procenten verloren. De beurswaarde van ING bijvoorbeeld, de bankverzekeraar... die heeft de voorbije weken bijna een derde van zijn beurswaarde verloren. Uh, die was begin juli nog 33 miljard euro waard. Nu op dit moment kun je heel ING al kopen voor 23 miljard euro. Dus dat zijn gigantische verliezen. Maar zoals gezegd, op papier. Want het kan best zijn dat de komende weken, de komende maanden... de schade weer wat wordt ingehaald. En zo gaan we de week uit. André Meijnema... In Londen zijn tot nu toe bijna 600 mensen aangeklaagd... voor hun aandeel in de gewelddadige rellen. Relschoppers moeten terechtstaan voor geweld, ordeverstoring... en plundering van winkels. Die rechtbanken werken dag en nacht door om alle zaken af te handelen.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 In Zwitserland is een bergbeklimmer omgekomen. Een man uit Eindhoven, man van 55, was in zijn eentje bezig met de afdaling van de Munch. Een andere bergbeklimmer zag die Eindhoven naar 200 meter vallen... maar kon hem niet op tijd bereiken om te helpen. Het lichaam werd op 3800 meter hoogte gevonden. Het is al de tweede keer in korte tijd dat er iemand tijdens de afdaling op die Munch omkomt. Vorige week verongelukte op die Zwitserse berg een 60-jarige Oostenrijker. Sport.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 wil ik daar de kans zo groot mogelijk maken. En ik denk dat dan ook, uh, ook de kans op succes het grootste is. Marianne Vos dus alleen op de weg. En met die keuze kan ze de hele route naar Londen uitstippelen. Ze gaat niet alleen trainen op de weg... maar ze gaat ook gebruik maken van de baan en het veldrijden. rijden. Ja, met, deze, met deze keuze kan ik nou natuurlijk gewoon helemaal mijn programma gaan vaststellen... voor komende winter en ook uh, voor komend jaar richting de Spelen... en ook richting het WK in Valkenburg. Dus waar, uh, waar ook nog in eigen huis het WK geregeld wordt... Uh, tijdrit, tijdrit weg. dus dat is ook nog heel mooi om, uh, om naar uit te kijken. En nou ja, dan is komende winter uh, ja, heel belangrijk in die, in die voorbereiding. En daar, uh, daar zal ik ook zeker nog wel op de baan blijven rijden, omdat dat qua snelheid een hele goede ja. voorbereiding is. Maar ook veldritten hebben mij altijd uh, heel goed de winter uh, door- en uitgeholpen. Dus die combinatie uh, ja, die zal er wel weer in zitten. 12 over 1, verkeersinformatie. John Bakker bij de AWB. Met 10 uh, files en alles bij elkaar staat er zo'n 33 kilometer. De meeste vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Bunschoten, 4 kilometer. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Knopend Grijzoord, 7 kilometer. En vanuit Arnhem naar Os bij Knoopend Eewijk, ook daar 7 kilometer. Aan het slot van de uitzending nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Het kabinet is voor het eerst na de vakantie weer bijeen. Vicepremier Verhagen vindt niet dat het kabinet eerder bij elkaar had moeten komen. Omdat Nederland er goed voor staat, zegt hij. In Amsterdam staat de beurs weer in de plus. Doordat koopjesjagers hun slag proberen te slaan. En wielrenster Marianne Vos laat bij de Olympische Spelen de baanwedstrijden schieten. Ze komt alleen in actie op de weg.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 NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vandaag is weer de eerste ministerraad na het zomerreces. Hoe gaat het eraan toe in zo'n eerste vergadering van het kabinet? Daarover zometeen de oud Dries van Acht en Hans Wiegel. In het laatste deel van zijn radiodagboek vertelt Arjen Lubach over zijn geheime hobby. Dat is echt het laatste overblijfsel van, van wat ik doe, wat je echt als vrije tijd zou kunnen omschrijven. Want zodra ik... Een, een, een zin schrijft, dan is het vaak voor iets bedoeld. Of ja, wat is dan die geheime hobby? U hoort het zo meteen. En na half twee stand.nl steeds minder Nederlanders roken. Het aantal rokers is dit jaar zelfs gedaald... tot minder dan een kwart van de bevolking van 15 jaar en ouder. Het laagste percentage ooit, zo blijkt uit onderzoek. Maar het kabinet vindt dat stoppen met roken... eigen verantwoordelijkheid van burgers is. En daarom worden de anti-rookmiddelen uit het basispakket gehaald.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 Voor Politiek Den Haag zit de vakantie erop. Vandaag is weer de eerste ministerraad na het zomerreces. Maar wat gebeurt er allemaal in de treverzaal zo vlak na de vakanties? Gaan de ministers eerst even lekker koffie drinken... vakantiefoto's kijken en verhalen uitwisselen... of moet iedereen meteen weer vol aan de bak? En lunch vraagt zich dus af... hoe gaat het eraan toe bij zo'n eerste ministerraad? Ik praat erover met twee mannen die het kunnen weten. Oud-minister en oud-premier Dries van Acht. Dag meneer van Acht, goedemiddag. Goedemiddag. En aan de telefoon is oud-minister en vicepremier Hans Wiegel. Dag, meneer Wiegel. Ah, goedemiddag. En het is ook mooi om met mijn minister-president <laughs> samen in de uitzending te zitten. Ja, we dachten van, we kiezen die twee, want die kunnen het goed met elkaar vinden. Zo is het. Ja. ja dat, meneer meneer Van Acht, ja. ik begin even met u, want u was, ters, per slot van rekening, de premier. Uh, die eerste ministerraad, hè, na het zomerreces, hoe is de sfeer dan? Nou, ja, natuurlijk een beetje uh, vlieren fluiten, komen ze van vakantie terug... Uh, toch wel weer zin om te, om, om te werken, maar nog niet helemaal voldoende zin. Het is, het is even aanpassen. Het is de, de eerste schooldag na de zomervakantie, zeg maar. Zo. De sfeer was, was op het gymnasium net zo. Ja. Had, had meneer Wiegel altijd leuke vakantieverhalen? Wacht, uh, dat nou, ja, iedereen had leuk. Nee, ja, meneer Van Acht vraag ik dat oh, even. Leuke vakantie. Ja. Alleen, die, alleen die valt. wel even. beter zelf vertellen? Ja. ja. Hij, had, hij had leuke vakantieverhalen. U viel even weg naar. En nog een keer hoor ik. Nou, meneer Wiegel, uh, daar, daar gaat meneer Van Acht, geloof ik, in de lijn ergens, uh, gaat het helemaal mis. Uh, hadden uw collega's, uh, dat vraag ik even nu meneer Wiegel, hadden uw collega's zich wel goed voorbereid op die eerste ministerraad? Nou, ze kwamen altijd, dus precies zoals de heer Van Acht zegt, uh, vrolijk en opgewekt binnen. Blij elkaar weer te zien. Het is ook heerlijk als je met vakantie gaat, maar het is ook altijd heerlijk, zeker als je van je baan houdt, om weer terug te zijn. Dus uh, gewoon uh, aan de slag. En sommigen zaten daar met bruine koppen, en uh, anderen uh, die in andere delen van de wereld waren geweest niet. Maar uh, vakantiefoto's of wat je vroeger had, zo'n dia-vertoning, die flauwekul, deed je me niet aan. Ja, ja. Nam u wel eens iets mee voor uw collega's als souvenirtje of zo? Nee. Nee, nooit hadden gedaan. We hadden er geen geld voor, want het waren barre tijden. <laughs> ja, dat was het, ja. Um, um, meneer Van Acht, en dan was het aan u de taak natuurlijk... als voorzitter van dat hele gremium... om die boel weer een beetje uh, aan, aan de praat te krijgen. Ja, ja, nou, ja natuurlijk, uh, iemand, im, iemand moet het weer serieus maken. Maar ja, tegelijk alle aanwezigen begrepen wel... dat er ernstige dingen te gebeuren stonden. Want je zit wel kort al op Prinsjesdag... En dan moet de begroting aangeboden worden met alles wat daarbij bij hoort. En dat, dat kan een hele klus zijn. En dat is meestal ook zo voor elk kabinet. Ja, ja, dat kabinet van u en waar meneer Wiegel dus ook in zat, dat was wel een kabinet van vrienden, hè? Ja, dat, was van, dat is van meet af aan een kabinet geweest van mensen die het goed met elkaar konden vinden. Dat heeft zich al maar verdiept natuurlijk. Uh, dat kwam vooral door de enorme tegenstand die we rondom ons heen ervoeren in de Tweede Kamer, politieke partijen. Het CDA was lastig. Um, dat, uh, en, en dat is een, een vriendenclub gebleven. En eigenlijk steeds meer. We hebben nog altijd een, reunie, een jaarlijkse reunie. Die komt er binnenkort weer aan. Kijk aan, dan, dan ziet u dus al die oud-collega's weer. Ja, dat is heel, heel fijn. Ja. Voor zover nog hun leven, natuurlijk, want ja. dan merk je aan dat je oud wordt. En meneer Wiegelijk, ik denk niet dat het laatste kabinet Balkend ook dit soort uh, reunies heeft. Ik kan me niet voorstellen, maar je weet het nooit. Maar ik denk het, dat is toch wel een ander gezelschap, dat blijkt ook uit. Allerlei interviews, laatst een interview met uh, de heer Bos. Nou ja, dat zat gewoon niet goed tussen die twee. En, uh, en dan is het altijd zo. Dan kun je heel uh, mooi en braaf in de papieren kijken. Maar als de sfeer niet goed is, dan uh, wordt het eigenlijk nooit wat. Ja. En meneer Van Acht, um, is de premier eigenlijk altijd de baas? Uh, want we hebben dat RVU-programma nu, hè? Kijk in de Ziel. En daar onthulden toch ook enkele oud-ministers, uh, uh, u zat er trouwens ook in, uh, Wouter Bos... Uh, dat de minister van Financiën eigenlijk meer macht nog heeft. Nou, ja, die heeft natuurlijk veel macht. Want uiteindelijk draait bijna alles om duiten. Maar, eh, nee, minister-president de baas, daar heb, daar heb ik nooit wat van gemerkt. Daar heb ik ook niet nagespreefd. Dat hoeft ook helemaal niet. In een club die toch van zichzelf uit eh, positief, vriendschappelijk wil functioneren. En denk er wel aan, een van de beste premiers die we na de oorlog hebben gehad, Pieter Jong, was er fameus omdat hij helemaal geen baas wilde spelen in de ministerraad. Nee, nee. En meneer Wiegel, hoe moeilijk is het als je in die ministerraad ziet... en je hoort dus van alles, ook, ook van uw collega-ministers... om dat dan voor je te houden? Want uh, ja, je mag niet uit de ministerraad klappen. Nou, maar waarom, waarom zou je daar wel zin in hebben? Huh? Je zit uh, uh, met elkaar om er wat bijzonders van te maken. En het, uh, het is precies zoals de heer Van Acht zei... de minister van Financiën heeft natuurlijk grote invloed. Nou, wij hebben... ...in een tijd geregeerd dat de minister Toen van Financiën... De collega van der Stee, was trouwens een fantastische man... ...die, uh, ja, die kwam elke uh, 14 dagen weer met slechtere cijfers... En dan kon je eigenlijk weer opnieuw beginnen. Dus uh, er wordt nu zo gedaan van, ja, er komt misschien een, een noodvoorstel uh, van ja. het centraal pandbureau. Maar we moeten dat soort dingen ook niet overdrijven, want uh, soms valt het mee, maar meestal valt het tegen. En dan moet je gewoon even de tanden op elkaar zetten en toch proberen er wat van te maken. En dan is een minister-president die iedereen de ruimte geeft... Huh? om zijn verhaal te houden en dan vervolgens ook een voorstel doet waarvan iedereen zegt ja ik herken me er al is het maar een beetje in maar de minister-president heeft een goed evenwicht gevonden zo'n uh, premier was Pieter Jong maar dat was de heer van acht ook ja u maakt al even het bruggetje naar nu want uh, meneer van acht dat zou ik u willen vragen van denkt u dat het er nu anno 2011 heel anders aan toe gaat uh, in die ministerraad en, en ook nu na dat recess dan, uh, dan in uw tijd nou, het, het zal wel anders zijn, maar toch heb ik, heb ik de indruk van buitenaf... dat uh, de, deze club toch een, een goede innerlijke cohesie heeft, dus een goede samenhang. Uh, dat, nou, die club marcheert best. Ja, dat is zeker. En, en ze hebben de wind zeker mee ook. ondanks de. Ik bedoel, mee in, in de publieke opinie over het algemeen. Hoewel, daar kwam, ja. kwamen misschien wat barsjes in. En ik ben benieuwd wat u daarvan vindt, de kritiek op Mark Rutte... dat hij te onzichtbaar is geweest de afgelopen weken. Nou, dat vind ik onzin. Uh, wat had hij nou de afgelopen weken kunnen doen? Uh, ja, Nederland is geen onbelangrijk land... maar het is natuurlijk geen, geen leidend land in de Europese Unie... en laat staan in de wereld. Um, er is ook geen op, op Nederland geen enkel beroep gedaan. Hij had er ook niet hoeven zijn dus. Nee, hij, hij is er op de normale tijd... en heeft zich intussen goed op de hoogte gehouden... en hij zou best wel tevoorschijn zijn gekomen... Indien het nodig, waren geweest. Ja. Meneer Wiegelt is uw partijgenoot. Uh, hij, hij zat er 50 miljard naast. Uh, dus de oppositie zei, ja, dat had hij misschien wel eens even mogen uitleggen. Of op zijn minst kunnen zeggen dat dat een fout is geweest. Uh, er werd hem ook verweten dat hij niet gereageerd heeft op uh, de toestand in Noorwegen. En dan met name over het debat wat daarna hier in Nederland is losgebarst. Wat vindt u daarvan? Nou, er is in, in Nederland een hele rare discussie uh, losgebarst. Want dat ging helemaal niet over Noorwegen. En over de misdaad die daar gepleegd is. En over de ellende die over het Noorse volk is gestort. Het ging alleen maar over of meneer Wilders wel of niet uh, bij zijn standpunten moest blijven. Dus ik vond het een discussie van niks. Uh, beneden pijl eigenlijk maar ook. Van, u vond het niet terecht dat, dat uh, de belangrijkste gedoogpaard, want die zegt een aantal dingen, dat de premier daar dan iets over zegt? Jawel, maar de regering heeft ook uh, daar... Uh, uh, iets over gezegd. En heeft ook met name richting het Noorse volk uh, medeleven betuigd. Zo hoort het. Ja. Maar uh, want het gaat om die mensen daar hè? Ja. die zijn getroffen. Nee, maar het en dan gaat... moet je het... daar geen partijpolitiek gezamenlijk pot uh, over houden. Want dat is ja dat past gewoon niet. Nee, nee. Maar u vindt dus inderdaad in die discussie. Hè, want dat, dat werd vanuit de oppositie dan gezegd. Hè, van hij had wel, hij had zich wel wat mogen uh, afzetten tegen wat Wilders daarover heeft geroepen. Ja, uh, u vindt dat niet nodig? Ja, maar dat is alleen maar, dat is, uh, dat is alleen maar uh, het werk van de oppositie. Ik vind het altijd leuk om een beetje te stoken. Nou, en, en, ik ben en, ja en die... oppositieleider geweest, <laughs> Daar vond ik dat ook altijd heel erg leuk om te stoken. Nee. Maar niet op zo'n klunzige nee. manier maar, als nu gebeurt. En, en die 50 miljard? Ja, nou dat is een vergissing geweest. Dat heeft de minister-president ook gezegd. En de regering heeft een, een duidelijke brief aan de Tweede Kamer geschreven. En dan, uh, ja, dan komt er straks natuurlijk een debat. En dan zullen ze met z'n allen daar weer om al die microfoons staan te springen. En roepen dat... Uh, uh, Rutte zijn excuses moet maken, en dit en van dat, en dan, dan zal hij vast zeggen: Ja, sorry, je was een slip of de tong. Ik, no. uh, ik heb me vergist. Nou, no. klaar over. Volgende zaak. U, u, u, u hebt de tekst al gelezen, begrijp ik? Nee hoor, kan die anders <laughs> zelf verzinnen. Ja. Meneer Van Acht, in Eng Engeland is natuurlijk wel wat aan de hand, en uh, de, de premier ja. daar, Cameron, is uh, eerder teruggekomen van vakantie. Lijkt me ook logisch. Ja. Hebt u dat ooit ja. meegemaakt? Niet, ik bedoel, niet dit soort rellen, maar dat u terug moest komen? Dat geloof ik niet. Ik ben wel. Nee, dat geloof ik niet. U, nee. kon, u kon altijd rustig gewoon op vakantie nee, blijven. De, de rellen in Nederland waren altijd uh, op keurige tijden. <laughs> ja, ja. ja. En, en hoe hield u zich dan uh, uh, op de hoogte? Want ik bedoel, toen hadden we nog niet alle communicatiemiddelen zoals we die nu hebben. Nee, maar, het, nee, maar met, met de telefoon kon je toen al een heel eind komen. Ja. En uh, nee, gelukkig. Want ik zou alleen, alleen al omdat ik een radeloze digibeet ben... Alleen om die reden al vandaag voor het minister-presidentschap van het land totaal ongeschikt zijn. Nou, nou. En, en, en ik hoorde meneer Wiegel zeggen, gelukkig niet, al die nieuwe communicatiemiddelen. Nee, je hebt toch gewoon het telefoon. En als er iets heel belangrijks is, dan weet de secretaris-generaal van je departement je altijd te vinden. Ik weet nog wel, ik was een keer op vakantie met mijn vrouw. In uh, uh, Engeland. En toen. Uh, kreeg ik een berichtje door. dat de minister-president. wilde per se dat ik terugkwam. Ik denk, ik kan me dat niet voorstellen. En toen heb ik hem gebeld. Hij zat toen te dineren. bij de heer Luns in Brussel. En ik heb uiteraard gewacht. tot de heer aan de cognac zaten. En uh, toen zei ik. is het waar dat iets. dat een of andere gek. schijnt er eens gezegd te hebben dat ik moet terugkomen? Nee hoor. Zij de premier nergens voor nodig. Dus we hebben rustig verder vakantie gevierd. <laughs> ja. en, en meneer Van Acht, heb u dat filmpje gezien... van een dansende Mark Rutte op Dance Valley? De, de, de dansende wie? Het de dansende Mark Rutte op, op Dance Valley, op een dansfeest was die. Ja, dat is prima. Op, ja, op nou, ik heb er niet gezien. Ik heb er alleen maar van gehoord. Ja. Maar wel, met zoveel enthousiasme is mij daarover verteld. Maar daar hebben ik ik u... er spijt van had dat ik niet tijdig het uh, toestel had aangesteld. Nee, daar hebben we u nooit op kunnen betrappen, uh, meen ik me te herinneren. Wel op een, op een racefiets heb ik u wel eens gezien, maar... Ja, ja, ja, ja zeker. Zeker, ja. En nog steeds. Uh, als je komt kijken, kun je het nog steeds zien. Verheugt u zich op het uh, uitje wat eraan gaat komen, de reunie eigenlijk van het kabinet van toen? de en, Mede... En... Mede omdat het in Amsterdam plaatsvindt, het blijft toch altijd de leukste stad van het land. En, uh, en omdat het georganiseerd wordt door de, me de meest fantasierijke van al onze ministers van destijds, dat is Arie Bijs. Dan kun je altijd wonderlijke dingen verwachten. Ja. En, en meneer Wiegel, u vreugde zich er ook op? Ja, ja, ja, ja, ja, de burgemeester zal ons ook ontvangen. We gaan geloof ik ook nog uh, even onder de grond kijken naar die merkwaardige metrobuizen die overal oh, worden ja, ja. aangelegd. En eh, nou, ik ben zelf een Amsterdammer, dus ik ben er toch, vind het weer heerlijk om straks een moment in de Republiek Amsterdam terug te zijn. Ik wens u een, mooi, een mooie reunie met z'n tweeën en al die anderen die er nog bij zijn. En eh, bedankt dat u nu allebei van de telefoon wilde komen. Dries vannacht in Hans Wiegel. Oké, okay. ja. Het was mooi, bedankt. Het Radio Dagboek. Deze week met. Arjen Lubach. Ik ben schrijver en uh, theatermaker. Terwijl heel Nederland vakantie is, heb ik een van mijn drukste weken ooit. Uh, met onder andere de voorstelling op de parade. Maar op die parade wordt Arjen Lubach pas s'avonds verwacht. Dus overdag doet hij het rustig aan om energie te sparen voor de voorstelling. En wat is er dan leuker om een beetje te pielen op je werkkamer? We gaan naar boven. Ik heb natuurlijk, ben natuurlijk zoveel gaan doen op een gegeven moment. Schrijven en, uh, en theater maken. Zo. En al die dingen, dat waren eerst allemaal een soort hobby's, wel. ik nooit precies weet wat hobby's zijn... maar die zijn allemaal werk geworden. dus Ik ben met alles geld gaan verdienen. Dus het is eigenlijk niks meer dat, me, dat, dat ik voor de lol doe of zo. Dus op een gegeven moment ben ik... Ik ben Zweeds gaan leren voor de lol. Dus dat is niet helemaal werk geworden. Alhoewel mijn laatste boek dan wel over Zweden gaat. Maar wat ik ook doe, en wat ik echt, wat ik echt nooit iets mee doe... is, is housemuziek maken. <lacht> Kijken of het hier... Uh... Het is echt het laatste overblijfsel van, van wat ik doe, wat je echt als vrije tijd zou kunnen omschrijven. Want zodra ik een, een, een zin schrijf, dan is het vaak voor iets bedoeld ofzo. zo. Nou ja, dat soort troep. Maar ik vind het zelf heel gaaf hoor. Maar ik bedoel, uh, ik weet niet of mensen erop zitten te wachten. Dat is het meer. Nou, ik vind het eigenlijk wel prettig dat, dat wat ik doe ook, uh, ook, uh, ook wel een, een podium vindt, Want. Uh, de helft van het bestaansrecht van een creatieve uiting... Is, is, uh, is de reactie van het publiek. Of van een klein publiek, ook al is het een heel klein publiek. En er zijn natuurlijk mensen die... Uh... Kijk, ik vind niet dat je er tijdens het werk aan moet denken. Dus je moet niet iets maken op effect. Of je moet niet... Uh, een publiek per se voor ogen hebben... als je een boek schrijft of een liedje maakt of wat dan ook. Maar uiteindelijk, het, het bestaansrecht van het ding zelf... heeft wel degelijk met een podium en met een publiek te maken. Dat is ook hypocriet om te zeggen dat je alleen schrijft voor jezelf... maar ondertussen uh, toch je shit opstuurt naar een uitgever. Dat, dat, dat, dat, dat Mensen die dat zeggen, geloof ik niet. Dus in die zin vind ik het heel prettig... dat er een, uh, dat er een manier is om het naar buiten te krijgen. En, um, maar het, die house is natuurlijk... Wat ik zeg, dat die maakwijze is een bepaald soort concentratie. Dat is een soort, nou ja, met een soort mentale yoga of zo. Zo lang te prutsen en, en dan even een, ja, een kick of een klep of zo... Of een, of een toon omhoog of omlaag te schuiven. Dus als je dan een toon hebt die hier dan... En dan... Nou ja, daarmee, en dan net zo lang prutsen totdat het klopt. En dat je denkt, oh ja, dit... Dat je denkt, nou, dit is wat ik bedoeld had of dit klinkt tof... Het... En dat is een verrassing en dan werkt het ineens. En dat is gewoon, dat is gewoon een geestelijke sport of zo. Ja, dat vind ik leuk. Maar goed, misschien moet ik hier niet meer van laten horen. Want dan wordt het weer van, van de wereld. Maar ja, dat is een soort, hoe heet dat? Guilty pleasure of zo? Is dat een naam? Een ja. heimelijk genoegen, Speter. Dat is een soort heimelijk genoegen. Zo heet dat. Ik begon deze week natuurlijk met, met dat huwelijk in Amerika. Uh, en dan merk je toch, als je dan aan een tafel zit met veertig mensen... die de Nederlandse taal niet kennen, dat je toch eigenlijk alles wat je doet... toch eigenlijk ook niks voorstelt ergens. Er komt nergens aan refereren of zeggen van... Ja, I make the rap service for koof noemen. Dat zegt natuurlijk niemand dat Of ik st I stand on the parade. Nee, maar dat, dat soort dingen, dat slaat natuurlijk nergens op. Dus uiteindelijk is dan misschien toch het idee... Als je echt verder wilt nog, niet dat ik nu al in de Nederlandse uh, hoogste regionen zit of dat ik er op die manier over nadenk, maar het lijkt me ook wel leuk om buitenland, om, om iets met het buitenland te doen of zo. Nou, niet zozeer Hollywood. Ik vind Stockholm ook leuk. Ja, je moet nooit terug. En uh, de, de, de stilstand, is achteruitgang, uh, uh, stelling, die, die, die hang ik ook wel een beetje aan. Ik zou zo graag... Een boek wil, en dan hebben ze nog geen letter geschreven. Of ik zou ook wel eens op het podium willen staan, net als jij. Zegt: Nou ja, heb je een, ben je bezig met een stuk? Of uh, heb je zangles of zo? Nee, natuurlijk niet. Maar nou, ik heb geen tijd voor. Of ik kijk televisie de hele dag. Weet je, dan denk ik: Ja, dan moet je het ook wel gaan proberen. En, uh, en, en dat doe ik wel, natuurlijk. Ik probeer mijn ongeluk. En soms lukt dat. Het laatste deel van het radiodagboek van Arjen Lubach... wie hem nog wil zien optreden op de parade, dat kan tot en met 16 augustus. En dan denkt u, hoe lang is die parade dan nog in Amsterdam? Want ja, tot 16 augustus heb ik andere dingen te doen. Nou, dat treft, want de parade in Amsterdam is er nog tot en met 21 augustus. Volgende week trouwens volgen we acteur Peter Blok. Hij speelt in het toneelstuk De Ingebeelde Ziekte. En het radiodagboek van deze week werd gemaakt door Anne van der Veen. Zometeen uh, de stelling in Stand.nl hulp bij, stoppen met roken kan uit het basispakket. En we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Nu eerst Jobboot. Radio 1. Het NOS Journaal. Minister De Jager wil niet speculeren over eventuele extra bezuinigingen. Hij wacht eerst nieuwe berekeningen af van het Centraal Planbureau. De Jager zei dat Nederland er in vergelijking met veel andere Eurolanden goed voor staat. Ook door de eerdere bezuinigingen van het kabinet. Het kabinet is vandaag voor de eerste keer na de vakantie weer bij elkaar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 Wielrenster Marianne Vos beperkt zich tijdens de Olympische Spelen volgend jaar in Londen tot de wedstrijden op de weg. Met de vorige Spelen in Peking won ze een gouden medaille op de puntenkoers op de baan. Maar dat onderdeel is niet meer olympisch. Vos is in Londen een van de favorieten voor een gouden medaille bij de wegwedstrijd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie, 13 files, in totaal 40 kilometer. De meeste vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Werkendam 4 kilometer. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Grijzoord, ook daar 4. En de andere kant op vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk 8 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, NL. Jurgen van der Berg. Minder dan een kwart van de Nederlanders rookt nog het laagste percentage ooit. Volgens anti-rookorganisaties Tivoro is dit record te danken... aan het feit dat stopmiddelen, zoals bijvoorbeeld pleisters en pillen... sinds januari worden vergoed. Ik ga even mijn stopcoach bellen. Ah, Daar ben ik mijn huisarts voor. Oh. Ook stoppen met roken? In 2011 wordt een combinatie van hulpmiddelen vergoed... Vraag het uw huisarts of kijk op stivoro.nl. Maar dat spotje van Stivoro dat gaat binnenkort niet meer op. De maatregel om rookpreventie in het basispakket op te nemen... wordt door het kabinet weer gedeeltelijk teruggedraaid. Is het wel verstandig om hulp bij stoppen met roken uit het basispakket te halen? Juist nu blijkt dat er steeds minder mensen in Nederland roken. Of heeft een daling van het aantal rokers niet zoveel te maken met het kabinetsbeleid? En is zo'n daling juist een goede reden om stopmiddelen uit het basispakket te halen? Ik praat erover met VVD-Kamerlid Anne Mulder. Dag meneer Mulder, goeiemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. Stoppen met roken is een individuele keuze. Ja. Nog meer niet-rokers is slecht voor de economie. Nee. Het goede nieuws van vandaag is dat rokers gewoon 109 jaar oud kunnen worden. Ja! Ja, zo is het ook nog een keer. Um, dan, dan onze stelling. En uh, daar gaan wij zometeen uitgebreid over doorpraten. Maar ik roep de luisteraars alvast op om te reageren. Hulp bij stoppen met roken kan uit het basispakket. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat dan even naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Nummer 0800 -1101. Dan kunt u eens of oneens misschien ook even motiveren in de uitzending. Vinden we altijd leuk. 0800 -1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Um, meneer Mulder, hulp bij stoppen met roken kan uit het basispakket. Dat is de stelling. Um, u bent uh, lid van een regeringsfractie. Klopt. Dus ik vrees dat u zegt eens, hè? Ja, wij ja. zijn het daarmee eens als VVD. Roken, stoppen met roken kan uit het basispakket. Leg eens uit waarom. Er komen uh, twee redenen. Als mensen stoppen met roken hebben ze daar zelf het meeste profijt van. Om te beginnen leven mensen die niet roken gemiddeld tien jaar langer dan mensen die wel roken. En ze leven hun leven ook nog eens in een betere gezondheid. En het tweede, als je stopt met roken, profiteer je ook financieel het meeste. Want uh, een pakje sigaretten kost bijna 5,50 euro. Dus als je uh, drie pakjes, drieënhalf pakje per week rookt, scheelt je dat al 20 euro. En van die uh, besparing kun je prima je eigen cursus stoppen met roken betalen. Ja, moest u zelf die som eens maken? Ik bedoel, rookt u? Ik rook niet. Nee, nee. nooit gedaan ook. Ook nooit gedaan? Nee, nee. Um, ja. Dat is allemaal waar wat u zegt misschien. Maar ja, je moet misschien net even een zetje hebben. En het scheelt toch uh, ook wat dat we uh, ja, dat, dat een hoop mensen, laten we zeggen, dan in leven houden. Klopt. Uh, mensen kunnen een zetje hebben. Maar waarom moeten andere premiebetalers daaraan mee betalen? Hè? Want mensen moeten verplicht zorgpremie betalen. Zijn dat verplicht? Nou, uh, dat is toch een eigen verantwoordelijkheid van mensen zelf om te stoppen met uh, roken. Waarom ja, maar moeten ik... anderen daaraan mee betalen? Ja, maar ik, ik betaal toch ook premie voor mensen die elke dag in de snackbar staan, bijvoorbeeld. En, en, en, en daardoor uh, bij de dokter lopen omdat ze te dik zijn, bijvoorbeeld? Ja, uh, dat is ook weer uh, uh, de vraag. Hè. Er wordt vaak gezegd, uh, als mensen stoppen met uh, roken of gezonder leven... dat dat weer uh, leidt tot lagere zorgkosten en daarmee tot lagere zorgpremie. Dat, klopt, die som wordt, vaak gemaakt, of dat wordt vaak gezegd, maar die som klopt uh, uh, niet... Waarom niet? Omdat uh, uh, je maakt de meeste zorgkosten in je laatste levensjaar. Dus als je gezond leeft, leef je weliswaar langer... maar je gaat toch dood en maakt dan alsnog die zorgkosten. Dus gezonder leven scheelt ook geen zorguitgaven. Nee. Nee, maar uw argument is van uh, we doen dat stoppen met roken niet in het pakket... want uh, iedereen moet daaraan meebetalen, dus ook de niet-rokers. Maar ik die bijvoorbeeld heel gezond leeft en elke dag een salade eet... Uh, te, uh, mijn buurman die elke dag in de snackbar uh, kroketten en patat staat te eten... en, en daardoor vervolgens in, in het gezondheidstraject uh, komt... Uh, daar moet ik dan toch ook voor betalen? Dat is toch de solidariteit die we hebben in Nederland? Uh, ja, maar die, die, die, die persoon is ook, uh, ook uh, ziek. Althans, die kan uh, ziek worden. Maar zoals ik al, zoals ik al zei, hè, of mensen nou gezond leven of minder gezond leven... voor de totale zorguitgaven over het hele leven van iemand bezien... maakt dat uh, uh, niets uit. Nee. Nou, nou, die cijfers hè, die Stivoro naar voren heeft... het is onderzoek door Nipo trouwens gedaan, maar uh, Stivoro heeft opdracht gegeven ervoor... Uh, blijkt dat het aantal rokers nog nooit zo klein is geweest. Minder dan een kwart. Nou ja, ik zou zeggen dat is ook uh, het gevolg van het beleid misschien wel... wat er nu wordt gevoerd, namelijk die vergoeding. Ja, als je kijkt naar de rookcijfers, dan zie je dat sinds de jaren 80... het percentage Nederlanders dat uh, rookt is gehalveerd. In, in de jaren 80 44 uh, procent, dat is nu onder de 25 procent. Dus dat, gaat, uh, dat uh, gaat goed. En ik ben blij voor de mensen die, uh, die niet meer roken. Want als ze hun gezondheid belangrijk vinden, dan zou ik het ook niet doen, roken. Nee, maar als die zegt, dat komt mede door die, die daling... komt mede door het feit dat die uh, pleisters en die pillen sinds januari worden vergoed. Ja, dat kan. Uh, dat komt wel bij dat ook de accijnsen zijn verhoogd met 1 januari. Maar het kan inderdaad werken. Maar de vraag is dan nog steeds: moeten andere premiebetalers verplicht meebetalen daaraan? En wat de VVD betreft, niet. Mensen kunnen dat prima zelf betalen. Ja. Sterker, zouden er financieel aan, uh, aan over als ze stoppen met roken. Dus waarom moet dat in het basispakket? Ja. Maar ja, dan zeg ik nog een keer: van, uh, iemand die heel veel drinkt bijvoorbeeld, die loopt op een gegeven moment ook bij de arts. En dat moeten wij ook met z'n allen betalen. Dan kan je ook zeggen: ja, je moet niet veel drinken. Of als jij veel wil drinken en je moet je ook maar voor de gevolgen opdraaien. Ja, dat, uh, dat kun je uh, zeggen. Maar mensen die, die roken zijn uh, uh, niet uh, ziek. Het is een gedrag wat ze hebben. En je kan voor, voor, voor uh, drank zo'n zo redenering kunnen houden. Daarvoor geldt op dit moment als je uh, verslaafd bent en ernstig... en je hebt indicatie dat die, wordt, uh, uh, dat die wel wordt vergoed. Interessante discussie kun je daarover houden. Nou, ja, u, u, u, u, u, kiest, want, uh, u kiest dus als, als uh, geer dus wel voor het roken... maar bijvoorbeeld niet voor het drinken. Dat, dat kan wel gewoon. Nou, ik ben nog niet zo ver dat ik het drinken erbij wil halen. We zijn nu met het uh, roken... Uh, uh, bezig. En ik heb net al die som gegeven... dat mensen daar financieel uh, aan overhouden... als ze stoppen met uh, roken. Dus dat er geen enkele reden is... Uh om andere mensen daaraan mee te laten betalen. Dus die die link heel duidelijk. Hè? Die zegt door het vergoeden van die pillen en die pleisters bijvoorbeeld. zien we echt dat het aantal rokers daalt. Ziet u dat verband ook? Of zegt u van nou ja dat, dat kan ook met heel andere dingen te maken hebben? Het kan, het, ik zei het is een trend. Hè. De laatste dertig jaar zijn steeds minder mensen gaan roken. Je had in de jaren zeventig Johan Kruijf. die maakte reclame voor sigaretten. Nou die, daar is die van teruggekomen. Dus er is ook steeds meer kennis bij mensen. dat roken niet. dat dat je gezondheid kan beïnvloeden. En, dit, uh, en, en deze maatregel uh, heeft blijkbaar die trend versterkt. Maar dat is nog niet een reden dat de overheid dat, dat dan maar moet gaan betalen. Ja. Maar en dan bijvoorbeeld een accijnsverhoging op, op roken? Is al gebeurd, hè. Dit jaar zijn de accijnsen weer verhoogd. En als je nu kijkt naar de accijnsen, als je een pakje sigaretten uh, koopt en oprookt... rook je eigenlijk drie kwart van dat uh, pakje sigaretten voor de schatkist. Dus de accijnsen zijn al uh, hoog in Nederland. Ja. Nog even naar die maatregelen, want dat gaat gewoon vanaf 1 januari dan in, hè, van het nieuwe jaar. Uh, wat, want het is een gedeeltelijke terugdraaiing van het huidige beleid. Wat, wat kan er dan straks nog wel bijvoorbeeld? Nou, het hele stoppen met roken wordt uh, uh, teruggedraaid... Oh, ik dacht, van, ik dacht namelijk dat de gedragsondersteuning... dus dat je laten we zeggen, een soort therapie kan volgen, of zoiets, dat dat wel vergoed blijft. Oh, dat is mij niet, ik, volgens mij gaat het er helemaal uh, uit. En als dat niet zo is, brengt hij me op een idee om nog een bezuiniging uh, toe te passen. <lacht> nou ja, bezuiniging, <lacht> dat hebben we ook eens even nagezocht. Het is ongeveer 20 miljoen euro wat hiermee gemoeid is. Dat ongeveer 25 is toch, miljoen, ja. Ja, dat is toch helemaal niks. op. Ja, bedoel, 20 miljoen is heel veel, ik heb het ook niet. Maar bedoel, dat is toch helemaal niks op, op, op de hele uh, gezondheidskostenpot... Uh, uh, ja en nee. Ja, het is rond de 25 miljoen. En hoe meer mensen ermee stoppen, hoe groter dat bedrag wordt. Tegelijkertijd geven we dit jaar in Nederland uh, 62 miljard uit aan uh, gezondheidszorg. Dus het is zo bezien uh, een gering bedrag, maar het is ook een principiële vraag. Hè? Waarom moeten andere mensen, dat heb ik al gezegd, meebetalen voor een gedragsverandering van anderen? Ja, maar ja dat blijft u herhalen. En ik zeg dan, van, waarom moet ik meebetalen aan iemand die elke dag in de snackbar staat of zich helemaal klemzuigt? Uh... Maar, maar wat betaalt u daar dan aan mee? Nou ja, diegene gaat toch ook uiteindelijk naar de dokter toe met zijn ziekte? Ja, maar... En daar betaal ik dan toch ook aan mee, in feite? Want dat wordt, dat wordt gewoon uit de grote pot betaald. Ja, dat betaalt u, u betaalt mee, we betalen met elkaar voor alle, uh, alle ziektes. Maar ja. wat ik al zei, u betaalt hoe dan ook voor die persoon mee... ook als hij niet naar de snackbar gaat. Want elke persoon maakt in zijn laatste levensjaar... je weet niet wanneer dat precies is... Mm. bij mensen die gezond leven is dat wat later... maakt die zorgkosten. Dus voor uw zorgkosten maakt dat niet uit... of de man wel of niet naar de snackbar gaat. Mm. Je zou denken dat dat wel zo is, maar dat is dus niet zo. Dat is ook onderzocht door een aantal hoogleraren gezondheidseconomie. Die hebben dat berekend en die zeggen... Nee, het maakt preventie maakt uiteindelijk voor de totale zorguitgaven geen verschil. Nee, dus dat geldt ook voor het roken? Ja. ja. Er wordt uit allerlei hoeken wel gezegd dat mevrouw Schippers... de minister van uw partij trouwens... Dat die wordt wel verweten dat zij niet echt geïnteresseerd is... in het verbeteren van de volksgezondheid. Oh, ik denk dat de minister Schippers daar heel uh, in geïnteresseerd is. En ik zelf ook. Want wij geven per jaar 62 miljard uit aan gezondheidszorg. Dat stijgt deze kabinetsperiode naar 75 miljard. Er wordt niet bezuinigd op de gezondheidszorg. Het stijgt alleen maar. Maar de vraag is ook... Uh, de minister is daarin geïnteresseerd, de VVD Tweede Kamerfractie is daarin ge ge ge geïnteresseerd. Maar mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om te stoppen met roken. Het kan niet zijn dat de overheid al uw gezondheidsproblemen maar even oplost. Maar, maar goed, ook effectieve maatregelen als accijnsverhoging, dat, dat is dan weliswaar nu wel doorgevoerd. Maar ook bijvoorbeeld campagnes, regelgeving om marketing van sigaretten te beperken, uh, dat wordt allemaal afgewezen. Ja, uiteindelijk maken mensen zelf de afweging, gaan ze roken of niet? En als mensen daarmee willen stoppen, kan dat. En dat kan prima op eigen kosten. Zo'n cursus stoppen met roken kost ongeveer 100 euro. Nou, dat heb je als je stopt met roken binnen een maand eruit. Ja, ik, ik zag een reactie op onze site binnenkomen. Iemand zei van, voor stoppen met roken is ruggengraat nodig en dat kost niks. <lacht> ja, het is wel, ik, ik, ik heb er geen ervaring mee. Het is natuurlijk wel moeilijk om te stoppen met roken. Je hebt ruggengraat nodig, ja. Ja, ja. Die mag u gratis gebruiken van deze luister. <lacht> Dank voor, voor in het debat. Um, ja, nog even dan naar de kant van Stivoro. Want die, die worden trouwens ook, de subsidie daarvoor wordt ook ingetrokken. Hè? De club die dus voor het uh, anti is. Uh, die zegt uh, tegenover dat bedrag wat we net al noemden, er uh, staan 37.000 levens. Ja, als je, ik vertelde al, als je niet rookt, dan uh, leef je uh, uh, gezonder en langer. Dat klopt. Ja. Dus dat klopt wel, maar u zegt van desondanks ligt het gewoon echt bij mensen zelf en ja. die moeten dat maar doen. Eh, ik, ik noemde in een van die keuzes net even die oudste Nederlander, want dat bericht is net vandaag bekend geworden. Hè, dat De oudste Nederlander is overleden 109, maar eh, in, in een bijzinnetje stond erbij dat hij graag een sigaretje opstak. Ja, dat was vanochtend, ik, ik moest een klein beetje glimlachen. Uh, in hetzelfde nieuwsbericht was eerst van stoppen met roken... en het eindigde met mevrouw uh, Draisma uit Friesland. Die is 109 geworden ja. die heeft tot de laatste snik uh, uh, gerookt. Ja. Maar geen misverstand over, hoor. Als je rookt en je hebt longkanker, dat is verschrikkelijk. Ja, dat lijkt me ook. En we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik hoop dat u weer blijft luisteren... en dan komen we zo meteen graag bij u terug om die reacties uh, door te nemen. De stelling luidt... hulp bij het stoppen met roken kan uit het basispakket. En we gaan nog een keer verversen, dan hebben we echt de laatste cijfers. Er wordt veel gereageerd, in ieder geval op de site. 130 11 mensen intussen, 74% is het eens met de stelling, 26% is het oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Goeiemiddag, met Lee zijn uit Den Haag. Ik ben tegen de stelling, want niet iedereen kan de eerste... als je begint met die medicijnen zelf betalen. En als je dan stopt met roken, en dat wordt vergoed door de ziekenfonds, dan heeft iedereen een startbedrag... Om te gaan betalen, want dat roken, dat uh, bezuinigt. Maar ik ben het met uw inleider niet eens dat het laatste levensjaar het uh, duurste is, want niet iedereen is een jaar ziek. Nee, er zijn ook mensen die gewoon uh, inderdaad, uh, ja, die, die die helemaal niet ziek worden, zegt u eigenlijk. Ja, ja. want uh, ik zit uh, als straks voor een ziekenvervoer. Er zijn mensen die, die zijn twee maanden of een maand ziek en die overlijden. Ja. Ik vind dat een jaar aannemen vind ik een beetje kwats. Ja. Goed, dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. En het is logisch dat dat gebeurt. En dat doet de regering zelf, want het is een sigaar uit eigen doos voor de regering. Die spaart die 25 miljoen premie uit die daarvoor betaald wordt. En blijft heel veel belasting innen. Via de, en, de, van, via de accijnsen? De accijnsen krijgen ze binnen, dus logisch dat ze dat doen. En mag ik dan nog één ding zeggen? Er zijn hele volksstammen die zeggen... Uh, Griekenland, dat kost onze centen. Stop dan met roken, dan spaar uh, je veel meer belasting in je, zak, uh, uh, in je zak... als dat je ooit aan Griekenland zou moeten betalen. Ja, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met alle want ja, het is wel grappig om Griekenland genoemd wordt. Het is bakermat van de tabakscultuur. Maar die hebben ze ook al niet meer. <lacht> maar, maar wat ik graag wilde opmerken is dat het toch al onbekend zou moeten zijn... dat roken en alcoholisme, dat zijn verslavingen. En sommige mensen zijn genetisch meer uh, uh, gepreed. Disponeert om verslaafd te raken. Mm -hmm. En het heeft niks te maken met ruggengraat. Mijn vader, een leraar, die dacht dat hij door roken de stress van het leraarschap kon verdrijven. Mijn uh, ex-echtgenoot, die journalist was, dacht dat de stress van het werk met roken verdreven kon worden. Heel veel journalisten weten dat zij eigenlijk uh, heel makkelijk uh, rookverslaafd zijn door de druk waaronder ze vaak uh, moeten werken. Ja. En, uh, en het, de, de manier waarop uh, de tabak. Um, uh, verwerkt wordt, uh, heeft ertoe geleid dat mensen die al vaak op jonge leeftijd beginnen met rocken, er aan verslaafd raken, ondanks zichzelf. Ja. En om nou te spreken dat het ruggengraatloze mensen zijn, dat kan ik van mijn vader en van mijn ex van ook niet zeggen. Nee. Maar wat, keihard... wat, wat zou er dan moeten gebeuren? Want het, kabinet het is, is een verslaving. En de verslaving vraagt meer dan alleen maar ophouden. Dat ja. vraagt gedragsverandering. Gedragsverandering doe je soms beter in een groep met mensen die met hetzelfde probleem worstelen. Ja. Allereerst moet er de motivatie zijn. Maar dat mag ook niet vergeten worden, dat ook de omgeving van de roker leidt Onder deze verslaving. Ja. Het meeroken is niet voor niks dat men tegenwoordig op straat uh, staat te roken. Omdat ja. men wil dat de werkomgeving uh, schoon blijft. Ja. Maar er is ook nog zoiets als leefomgeving. En ja. er is ook nog iets als het ongeboren kind. Ja. Punt, het, het punt is duidelijk mevrouw. Dank ja, u het, wel voor het bellen. Het moet bellen. in het pakket blijven. En dat zal door mensen daarna, als het hun gelukt is, heel veel levensvreugde ja. genereren. Ja. En dat is een zaak van onderlinge solidariteit dat we hen ja. dat moeten gunnen. Duidelijk, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Met Ralf aan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben het helemaal met die vorige mevrouw eens. Behalve dat ik wel vind dat het uit het pakket moet. Dat is dan wel een kardinaal verschil, denk ik. Ja, behoorlijk, ja. Want hoe, ja. Moet, hoe moet dat dan? Als je zeg maar, uh, nou ja, niet zo'n brede beurs hebt en je wil toch wel graag stoppen? Nou, je moet beseffen dat je, voordat je eraan begint, en dat is tegenwoordig heel gemakkelijk, want vroeger was dat absoluut niet. Je kunt nu weten dat het, dat het verslavend is. Er zijn genoeg voorlichtingen daarover. En iedereen die begint, die kan dus beseffen, die moet beseffen dat hij aan een verslaving gaat raken. Winners en wetens. Dan moet je ook de, inderdaad de kracht op kunnen brengen om daarvan af te komen. Ik ken diverse mensen die dat allemaal op, op eigen gelegenheid gedaan hebben. En mm. vaak van de ene dag op de andere. Daar heb ik diep respect voor. Maar aan de andere kant denk ik, ik was er niet aan begonnen. Dat blijf je dus zeggen. Ja. Als er dan een zogenaamd een, ondersteund moet worden, doe dan een extra heffing op de tabaksaccijns. Dat kan dus wel. Daar heb ik ook geen enkel probleem mee. En betalen het daarvan, zegt u? Wat zegt u? De, en daar dan van betalen, eventueel ja, de hulp? gewoon een bewuste heffing op de baks... die bestemd is, niet voor de overheid, voor de, niet ja. voor de schatkist... maar echt voor het bestrijden... Ja. of om te, omdat de mensen van hun verslaving af kunnen komen. Dat de, lijkt me verstandig zijn. Het is ook niet zo dat het nog maar 24 van de bevolking is die rookt. Want om mij heen zie ik echt heel veel jeugd die steeds meer gaat roken. Dat zie ik elke dag. En dan ja. denk ik, hoe kom je aan die cijfers? Ja, ja goed. Ja, daar moeten we dan maar even op vertrouwen vlopen dat het Nipo dat wel netjes heeft uitgezocht. Dank u wel. U zegt een geoormerkt uh, accent, zodat dat dan uiteindelijk naar de, uh, naar de, naar de rokers kan. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Anneke. Uh, Vooropgesteld, ik ben zelf een roker. Dus ik weet wat ik over, waar ik het over heb. Ik vind dat het uit het pakket moet. Ik ben het eens met de stelling. Als je dus stopt met roken, dan bespaar je wel zoveel dat je het makkelijk kan betalen. Ik uh, ben zelf een roker uh, die aan het minderen is, ik ben helemaal niet van plan om te stoppen. Maar uh, als ik een pakje over heb, dan heb ik wel vijf euro. Ja. Dus, dus als je... iemand echt stopt en die gaat ermee bezig, kan hij ja. dat best zelf beklappen. Maar ook, ook aan het begin dan? Want bedoel, aan het begin moet je natuurlijk nog, nog uh, ja, dan, dan zit je natuurlijk nog in dat, in dat overgangsgebied van je wilt ja, echt stoppen. Ja, dat is dan jammer. Als je iets wilt, dan zul je er iets, iets anders voor moeten ja. laten. Of, ja. uh, en misschien kun je mensen helpen die het echt op voorhand niet kunnen betalen. Maar uh, ja, dan moet je maar wat anders ja. doen. Aan het eind van de rit heb je veel meer te besteden. U zou voor mensen met een lagere beurs zou je nog wel een uitzondering willen maken? Nou, niet dat het betaald wordt uit het gezondheidspakket. Maar nou. dat ze dan bijvoorbeeld het, uh, het programma mogen volgen... en aan het eind van de rit betalen, gaan ze ondertijds eruit dan zullen ze het alsnog moeten betalen. Ja. En uh, eerlijk waar, je houdt er ontzettend veel geld ja, aan over. Zeker, zeker vast, Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dag. Ik wou eens even zeggen, ik ben 76, toch? Mijn ouders hadden een sigarettenzaak. En dan kreeg ik altijd van mijn vader een pakje sigaretten, wat hij wel graag naar voetballen. Maar ik roep nog met plezier als ik mijn werk heb gedaan en gezellig kopje koffie met een sigaretje. Dat neemt niemand mee af. Nee. En altijd aan gezeur over roken. Als ik hier de mensen zie lopen met benen, waar als ze nu aards nog niet meer op kunnen staan, van al het gevreed. Ik, ik, ik eet niet veel, ik drink helemaal nooit. Daarom altijd gezeur over dat roken. Ja, u bent een tevreden roker en zeker geen onruststoker. Juist, dat bedoel ik. Ja, dank u wel. En mijn, man, en mijn man vindt het prima. Ik had, tantes, ik had acht tantes, die rookten allemaal. En ja. die kwamen vrijdag bij ons thuis in de winkel. En dan was nou, het gezellig. Heel... En nu is iedereen agressief dat ze niet meer roken. Ja, dank u wel voor het bellen, mevrouw. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Leon. Hallo. Zeg maar. Uh, luister, ik heb jaren gerookt. Ik ben in 94 gestopt. Toen waren de strippies die kon je krijgen en die waren toen ziekenfonds vergoed. Daar heb ik dus even heel goed geholpen. Daarna is het uit ziekenfonds gegooid. Uh, nou zitten we erin. Ik vind, ik vind eigenlijk dat het gewoon erin moet blijven. Uh, de mensen die we leven in een zeer welvarende maatschappij... Die meneer die net zei, als iemand drinkt, dat, uh, dat is een heel, iets, heel iets anders. Nou, als iemand uh, twee pultjes drinkt of zo, en die krijgen dan aan zijn leven, wordt hij ook geholpen. Moet hij dan ook eruit gegooid worden? Ik vind gewoon uh, een beetje belachelijk. En u zegt, ik heb er echt baat bij gehad. Ik voor heb mij... er gewoon baat bij gehad. Uh, uh, die stipjes was... uh, heb ik uh, geloof ik een maand gebruikt. Of anderhalve maand en het was uh, afgelopen. Ik ook niet meer sinds en 9, dus Dank u wel voor uh, de bellen. Okay. We doen er nog eentje. Stampert.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, ik ben het helemaal eens met. Die... Ik wil het opnemen voor de rokers. Wij spekken de staatskas. We doen er, um, um, wij zijn gezellig. Vind ik wel. En waarom geen accijns op al die snoepjeseters en ja. taartjes? Maar mevrouw, u blaast die rook ook in mijn richting bijvoorbeeld. Nee, terwijl hoor, terwijl ik niet rook. Thuis. Nee, want oh, dat mag niet okay. in het openbaar. En um, uh, je hebt ook mensen die het buiten verbieden. Ik vind het echt een beetje op terreur. Ik, ik ben ook um, um, van voordat het allemaal bekend was. Ja. Uh, die slecht, dus ik, ik, ik kom er gewoon vooruit, maar ja. ik doe het. Graag. Ik vind het niet lekker ruiken, maar nee. uh, en, en, ik ben een en, tevreden roker. En, maar... en de mensen die willen, wel willen stoppen dan? U wilt niet ja, stoppen, maar mensen die wel willen stoppen... Ik dan helpen uh, via Stiforo. En daarna uh, uh, bespaart uh, de regering op uh, gezondheidskosten, maar ik hebben het idee dat er veel te veel dikke mensen zijn... Ja. en dat die een belasting Goed. zijn voor de gezondheidszorg. En dan niet wij rokers, want wij gaan snel dood. Dan dan u het wel. Verkeerd gaat. Dank u wel voor het bellen. Ik hoop dat u nog een hele tijd bij ons blijft. Ja, uh, dank, u. Ja, dank <laughs> u. We gaan snel terug naar uh, Anne want die heeft meegeluisterd... Tweede Kamerlid voor de VVD. Um... Maakt veel los, hè, roken. Ja, zeker. Al, al, al jaren gewoon. Ja. Ik merk het in de Kamer ook. De discussies zijn ja, letterlijk verhit. Ja, en is dat ook echt zo dat mensen dat een beetje kunnen scheiden? Dat ze zeg maar, zelf enorme rokers zijn... en dan toch ook wel een beetje de andere kant kunnen bekijken, of niet? Wat ik merk is dat de anti-rooklobby en zeg maar de tevreden rokers... als ik in de Kamer, als ze op de tribune zitten... kijken ze elkaar ook bijna niet aan. Men is heel erg gedreven. <lacht> ja, <lacht> want u hoort hier ook alles voorbij komen zo'n beetje. Mensen die zeggen van, nou ja, je moet het toch maar zelf doen. Je hoort ook die meneer die zelf heel erg veel baat bij gehad heeft... bij een paar van die stripjes. En, ja. en dat het dus toch vergoed werd. Heeft hem ertoe gebracht dat hij nu niet meer rookt. ja. Ja, dat is de, de, het fundamentele punt. Wij als VVD vinden het eigen verantwoordelijkheid van mensen om te stoppen met roken. Je wordt er gezonder van en het levert je nog geld op ook ja, Maar goed, iemand die bijvoorbeeld... Nou, ik noem maar wat. Een, een, gewoon een fictief voorbeeld. Een bijstandsmoeder die gewoon het niet breed heeft. Die Echt? wil graag stoppen met roken. Onmiddellijk stoppen met roken. Dat scheelt zoveel geld. Ja, nee, en de bijstandsuitkering is nog niet eens zoveel. Dat is ba bijna 1000 euro per maand. Dat is hard aanpoten. Dus stop met roken. Nee, u weet ook dat, het, dat, het, dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Want wat die ene mevrouw terecht zei... het is natuurlijk ook een soort verslaving. Dus daar moet je even de tijd voor hebben om daar overheen te komen. En dan zou het toch mooi zijn als je daar, daar een vergoeding voor zou kunnen krijgen... om te, om te kunnen stoppen. Echt? De cursus kost al gemiddeld 100 euro. Een pakje sigaretten kost 5,50 euro. Na 20 pakjes. Dus dat is na een maand ben je uit de kosten. Dus zeker voor bijstandmoeders, stop met. Als je dat belangrijk vindt, stop met roken. Je houdt echt geld over. En het voorstel van die ene meneer die zei van gooi die accijns nog iets omhoog en gebruik dat geld dan voor deze maatregel. Dan heb je het gat gedicht wat dan nu zou ontstaan. Ja, dat zijn twee discussies door elkaar heen. De, de accijnsen zijn al uh, uh, hoog. Die mevrouw zei het al. De rokers uh, betalen meer dan 2 miljard per jaar aan accijns. Maar dan nog geld. Waarom moeten we daar belastinggeld voor inzetten? Voor de eigen verantwoordelijkheid voor mensen. Dat geld kunnen we wel beter gebruiken. Nou ja, je doet er wel eens vaker een geoormerkte uh, be belasting voor iets. Ik bedoel dat dat dan terugvloeit naar ik noem wat, wegen of zo. Uh, we betalen wegenbelasting met z'n allen. Gaat naar de wegen. Ja, dat, dat is een overheidstaak. Want uh, dat kun je niet aan mensen individueel overlaten om hun eigen weg te uh, oh ja. uh, aan te leggen. Maar roken is een individueel, uh, ja, individuele keuze. Nee. En u blijft dus zeggen dat, dat ondanks dat... Hè, nogmaals, we moeten die vorige dan maar even op de blauwe ogen geloven... Dat, dat die cijfers kloppen. Dus ondanks dat dit soort maatregelen opleveren dat minder mensen aan het roken zijn... Uh, dan vindt u het nog niet de moeite waard om uiteindelijk die kosten... uiteindelijk naar uit die gezondheidspot uh, te nou, halen. Het blijft eigen verantwoordelijkheid. Want mensen profiteren daar zelf het meeste uh, uh, van. Ja. Maar ik vind het goed nieuws voor al die mensen die zijn gestopt. Ja. Gefeliciteerd. Ja. <laughs> Goed. Nou, mooi dat u weer even meedeed aan, aan Stand.nl. Anne Mulder, tweede kamerlid voor de VVD. Dank u wel. Ik ga naar de stand van zaken op onze site. Daar staat de tussenstand. U kunt de hele middag blijven reageren. Het is inderdaad een populair onderwerp. Al 1400 reacties nu, ruim. Hulp bij het stoppen met roken kan uit het basispakket. Eens 73 oneens 27. Uh, nogmaals, u kunt de hele middag blijven reageren. We gaan uh, snel schakelen met Amsterdam. In een uh, rokerige... Oh nee, dat kan tegenwoordig niet meer. In uh, de kroon daar aan het remeroplein zit... Jan klaar voor vrijdagmiddag live. Jan, wat zit er allemaal in? Nicole Vever, oud-Midden-Oosten-correspondent... die gaat praten over het leven en haar leven na de Arabische lente. Jochem Baalman natuurlijk over de beurzen, want hij is beleggingsadviseur. En we vragen hoe ze hebben gezweet de afgelopen week. Museumdirecteuren debatteren over de vraag of ze kunst mogen verkopen. Mensje van Keulen recenseert. Frits Barend heeft het over de sportjustus van met zijn column. Zoals altijd heel veel satire en live muziek van The Crowns meteen vanaf twee uur dus vrijdagmiddag live met Jan Mom hier op Radio 1. Hou hem dus vooral aan. Ik wens u een prettige vrijdag verder. Prettig weekend. Goedemiddag. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, Ik geloof in de mensen. NCRV.